Het aantal studenten groeit in die periode met 85.000... staat in de landelijke monitor van de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Vorig jaar spraken gemeenten, huisbazen en onderwijsorganisaties af... dat er de komende jaren 16.000 studentenkamers bijkomen. Maar uit cijfers van het ministerie van Onderwijs... blijkt dat dat lang niet genoeg is, zegt de brancheorganisatie. De organisatie wil het tekort aan studentenkamers bespreken met het nieuwe kabinet.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 Ook waren er kwetsende spreekhoren. Ajax won de bekerwedstrijd in Utrecht met 3-0. De Universiteit van Californië heeft 21 studenten die waren besproeid met pepperspray een schikking aangeboden. Ze krijgen elk een schadevergoeding van ruim 23.000 euro. Eind vorig jaar hielden studenten van de Occupy-beweging een sit-in-actie op het universiteitsterrein. Een veiligheidsbeambte gebruikte pepperspray om hen daar weg te krijgen. De Verenigde Staten laten weer producten uit Burma toe.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 In Tsjechië mag weer sterke drank worden verkocht na het schandaal met vergiftigde alcohol. Dat kostte zeker 26 mensen het leven. Deze week werden twee mannen opgepakt. Ze zouden goedkope fabrieksalcohol hebben geleverd aan producenten van sterke drank. Nu is er volgens Tsjechië geen gevaar meer. Alleen voor drank die dit jaar is gestookt komt er een veiligheidskeurmerk. De topman van Google in Brazilië is opgepakt. Deze week was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd... omdat Google weigert twee filmpjes van YouTube te verwijderen. Die filmpjes zouden beledigend zijn voor een politicus die burgemeester wil worden. Zulke filmpjes zijn volgens de Braziliaanse justitie in strijd met de campagneregels. Het weer vanochtend op veel plaatsen droog, plaatselijk een bui. De zuidenwind is zwak tot matig. Vanmiddag vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Maximaal 16 graden wordt het vandaag. Aan zee wordt de wind aan het eind van de dag krachtig windkracht 6. En morgen wordt een droge dag met geregeld zon. ABW verkeersinformatie. 12 kilometer file in ons land. Files door aanrijdingen op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Daar is bij het knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is daar dicht voor het verkeer richting Den Haag. En er staat inmiddels 2 kilometer file. Ook een file op de a 16 Breda richting Rotterdam... tussen het klopend Rittenkerk en het Debrechtseplein, drie kilometer. Na een aanrijding is daar de rechterreis ook dicht. En een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam... daar staat voor het Vaanplein inmiddels twee kilometer. Ook dat komt door een ongeluk en daar is de rechterreis ook dicht. En treinreizigers tussen Nijmegen en Den Bosch... moeten rekening houden met vertraging... want door een seinstoring rijden er geen treinen. Houd u rekening met een vertraging die oploopt tot meer dan een uur.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 Het Ondernemerspakket Internet en Bellen. Af en af 30 euro per maand ex-BTW. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Tijdens en na de wedstrijd tussen Utrecht en Ajax... was het bepaald onplezierig in Utrecht. Straks bel ik met de politie. De gemeente Horen wil onkosten gaan verhalen op een jongen... die een Project X-feestje aankondigde. Vraag advocaat Oscar Hammerstein of dat eigenlijk wel kan. En de politiek zou willen beknibbelen op onze dijken. En dat kan gevaarlijk worden. Ja, die dijken worden bedreigd. De waterschappen trekken daarover aan de bel bij de informateurs. In het vijfpartijenakkoord was afgesproken dat er niet bezuinigd zou worden op de dijken. Maar toen kwam de miljoenennota. Dijkgraaf Jan Geluk gaat over de waterkeringen bij de Unie van Waterschappen. Meneer Geluk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in die miljoenennota stond er opeens dat er op het Delta-fonds zo'n 600 miljoen euro zou worden bezuinigd. Hoe erg zou dat zijn? Ja, dat betekent dat uh, die 600 miljoen uh, tot 2028 uh, niet kunnen worden ingezet om de dijken te versterken. En u moet weten dat wij in Nederland ongeveer 30% van de dijken die zijn afgekeurd. Uh, nota binnen nog op basis van oude normen, normen uit 1960. Uh, en als wij daar geen geld voor beschikbaar krijgen, dan uh, hebben wij toch een uh, groot probleem in Nederland waar de. Ongeveer twee derde van Nederland uh, overstroombaar is. Ja, maar u zegt geen geld voor beschikbaar krijgen, dat is niet waar. Want het totale budget van dat Deltafonds uh, ligt tussen de 6 à 8 miljard. Ja, geld minder beschikbaar, daar heeft u een punt. Goed. <laughs> maar ook dat geld minder, dat, dat kunnen de dijken eigenlijk niet leiden. Nee, dat betekent dat er stuk stukken dijk uh, dan niet, niet, uh, niet uh, versterkt kunnen worden. Um, en uh, ja, zoals ik al zei, die, we hebben een APK-keuring gehad voor die dijk. Die zijn afgekeurd. En als, een, uh, als je met je auto aangehouden wordt met een gladde band... dan denk ik dat de politie zou zeggen, u mag niet doorrijden. En de Nederlandse uh, regering die zegt nu... ja, met een gladde band gaan we voorlopig maar even rustig doorrijden... terwijl er soms ook plekken bij zitten in Nederland waar de kust nog kan vastrijden rijdt. Kan het en, niet wat goedkoper? Uh, ja, daar, daar werken wij al heel stevig aan. Al onze plannen die, die de waterschappen maken om dijken te versterken... die zijn al sober en doelmatig. We zijn echt alles eraf aan het halen om te kijken... hoe we dat zo, volledig, zo goed mogelijk kunnen doen. Maar ik merk ook op dat het klimaat ook niet meewerkt. U weet, we krijgen te maken met zeespiegelstijging... en grotere rivierafvoeren. En dat betekent gewoon dat wij alles moeten doen... om de dijken veilig te houden. Ik wijs er in dit verband ook op dat wij in het verleden... kijk maar naar de vaderlandse geschiedenis... altijd periodes hebben gekend... met met, met de tegenslag, met crisis. Ook met oorlogen. En dat daarna de dijken vaak uh, uh, problemen lieten zien. En deze fout moeten wij niet opnieuw willen maken. Ja, om daar maar gelijk op door te gaan, is. De, is dat um, oorzaak van de ramp in 1953 ook geweest? Dat, ja, u weet dat we, onderhoud dertig, niet goed was? U weet dat we in de 30e jaren de crisis hebben gehad... gevolgd door de oorlog in 1940-1945. Uh, het uh, was toen al bekend, vlak voor de oorlog... De, of ja, voor de oorlog was het al bekend... dat de dijken onvoldoende sterk waren. Nou, dat is ook gebleken. Ja. En deze fout moeten we echt niet opnieuw willen maken. Dus ik, ik, ik vraag ook echt met nadruk aan de politiek... en vragen wij waterschappen... om die bezuinigingen die uh, in het lenteakkoord... Uh, echt waren afgesproken om dat niet te doen op die waterveiligheid... Dus ...op die versterking van die dijken, om dat terug te draaien. Ja, en, maar als u zegt, nou die dijken, dan moet je het absoluut niet op doen. Het is dat soort wel crisis, iedereen moet inleveren. Zou het bij u ergens anders dan nog weggehaald kunnen worden? Ja, maar kijkt u nu eens, als u op de autosnelweg rijdt en de lampen gaan daaruit... Of de, of de lampen ja, dat gaat eruit, gebeuren. Ja, die zouden daar, daar, daar blijven branden. En u rijdt over die weg en u ziet een taaloplossing over de weg komen. Dat wilt u toch niet meemaken? Nee, dat zou, wil ik zeker niet, maar ik vroeg u eigenlijk of er nog ergens anders wat te halen was bij de waterschappen. Ja, wij, wij hebben al aangegeven, um, um, vorig jaar hebben wij aangegeven aan het Rijk om zelf mee te betalen aan, aan de waterkeringen. Dat is toen ook gebeurd, dat is in de wetgeving vastgelegd De helft van de investeringen op de dijken gaan wij als waterschappen dus zelf betalen. hoeft het Rijk niet meer te doen. Nou, wat een aanbod zou ik zeggen, dat het Rijk heeft gekregen. Um, wij gaan die dijken dus nu echt versoberen met dat geld dat wij hebben, um, hebben aangeboden. Maar moeten wij besparingen? Gaan realiseren in de waterzuivering. Dat gaan we ook doen om daarmee de burgers te vrijwaren dat ze dus meer moeten gaan betalen. Ja. Goed, meneer Geluk. Uw boodschap is overgekomen bij de informateurs. Goed, hartelijk dank. Die luisteren. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. En ja, geluk van de Waterkering, Unie van Waterschappen. Um, en over de formatie trouwens, Joost Vullings. Na half acht praat hij u bij hoe het daarmee staat. Het Facebookfeestje in Haren werd onbedoeld een rel. Maar de laatste dagen duiken er ook elders aankondigingen op van zogenoemde Project X feestjes. En dat Project X verwijst naar een film waarin een feest totaal uit de hand loopt. Gemeenten zijn er alert op en een tweet of een berichtje op Facebook leidt al snel tot inzet van flink wat politie. In Horen werd de politie al klaargezet na een tweet van een jongen van 16. En de gemeente wil de kosten, enkele tienduizenden euro's, nu verhalen op die jongen. Maar is dat wel haalbaar? Ga ik vragen aan advocaat Oscar Hammerstein. Meneer Hammerstein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, laten we het gelijk maar doen. In Haren um, lijkt het duidelijk, hè? een meisje maakt een vergissing. In Horen zet zo'n jongen dat er bewust op. Maar kun je hem aansprakelijk stellen? Iemand, ik bedoel, kunt u bedoelt eigenlijk, kun je hem aansprakelijk houden voor de kosten? Voor de kosten, In ja. dit geval voor de kosten van de inzet van de politie. Nou, dat zal nog niet zo makkelijk zijn. Uh, als je iemand uitnodigt voor je eigen verjaardag... en die veroorzaakt onderweg naar jouw verjaardag toe een aanrijding... dan kan die zeggen, ja, als je me niet had uitgenodigd... was de aanrijding nooit gebeurd, nee. dus jij moet de schade betalen. Nee. En daarvan zegt iedereen, daarvan voelt iedereen dat dat... Uh, niet tot een vergoeding van schade zal leiden. Er moet dus een kausaal uh, uh, een verband zijn tussen de uitnodiging en de schade. Uh, en er moet ook een, uh, sprake zijn van een voorzienbaarheid. Dus degene die uh, de uitnodiging verstuurt, die moet weten op dat moment... als ik dit doe, dan heeft dat tot gevolg dat er een grote schade zal ontstaan. Ja. Nou, dat kan hij dat natuurlijk wel weten, na haren. Nou, ik vind als je iemand uitnodigt voor een, uh, voor een, voor een feestje dan, uh, behalve de schade, uh, van, van de kosten van het feestje zelf, als je dat schade zou willen noemen, uh, is dat niet onmiddellijk voorzienbaar, lijkt mij. Ook niet als er een paar duizend worden uitgenodigd? Uh, nee, ook niet als er een paar duizenden zijn. Iedere week zijn er, dan zou, dan zou dus iedere... Uh, een voetbalorganisatie in Nederland... die een wedstrijd organiseert. dus zou ook van kunnen zeggen... daar vind ik eerder voorzienbaar dat er schade optreedt... dan wanneer iemand uitnodigt voor een feestje. Ja. Hoe zit het, meneer Hamstein? Want er is natuurlijk ook nog niks gebeurd, hè? Er heeft nog niemand een overtreding begaan. Ik dacht het niet. Nee? nee. Dus dat maakt het ook lastig? Dat maakt het, dat maakt het ook lastig. Het is een heel nieuw terrein. en gaat, Ongetwijfeld is er iemand die zegt... nou, ik ga het proberen. Dat zal een nieuw soort rechtspraak opleveren, maar met... Uh, uh, uh, de stand van zaken nu... moet werkelijk voorzienbaar zijn dat die schade er komt. Ja. En de enige die uh, in Nederland aansprakelijk wordt gehouden voor schade... is degene die het heeft veroorzaakt. Ja. En uh, uh, dat je moet dan die heel, heel dicht op de schade zitten... En eigenlijk van tevoren wel weten dat uh, die schade zal ontstaan. Ja, hoe verschilt dit geval nou van iemand die een valse bommelding doet... of een ontvoering in scène zet? Want die wordt ook wel voor de kosten aansprakelijk gehouden. Uh, als jij een valse bommelding uh, zet... Kijk, dat is, dat is op, zich, op zich is dat onrechtmatig. Het uitnodigen voor een, voor een feestje op het internet... is op zich nog niet onrechtmatig. Nee. Uh, dat zijn, uh, dus je, je, je verricht daar geen handeling waarvan je zegt: nou, ik ben, ik ben hier bezig met een, uh, met, een, met een misdrijf. Want iemand die een, uh, uh, weet dat hij een misdrijf pleegt. daarvan kun je zeggen: dan weet je ook dat je moet opdraaien voor de schade daarvan. Voor de ja. gevolgen daarvan, waaronder de schade, zou ik zeggen. Ja. Dus dit was rechtmatig. Kortom, uh, dat berichtje, die tweet van die jongen. Uh, gaat niet ver genoeg. Nou, wat. wat in Nederland leven we veel naar de waan van de dag. Dus wat waarschijnlijk wel zal gebeuren... is dat er iemand zal opstaan en die gaat, gaat zeggen van... laten we maar eens beginnen met het uitnodigen voor feestjes... waarvan je kunt verwachten uh, dat daar rotzooi van komt. laat het zo maar zeggen. Uh, uh, dat wordt strafbaar. En dan heb je in ieder geval iemand die een onrechtmatige... een handeling verricht in strijd met de wet. Dus een onrechtmatige handeling. En dan kom je al wat dichterbij... Uh, die wens om altijd de schade die ergens ontstaat... op iemand te kunnen verhalen. Ja. Meneer Hammerstein, hartelijk dank voor uw uitleg. Fijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Gouden Kalf loeit weer. Nederlands Filmfestival 32 jaar een begrip in Nederland. En dit is begonnen. Nu naar de verkeersinformatie bij de ANWB Arnoud Broekhuis. Marcel, op de A2 Utrecht richting Amsterdam... zojuist een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Amstel. De verbindingsweg naar Amsterdam-West en naar Den Haag is tijdelijk dicht... En Rijkswaterstaat adviseert het verkeer om te rijden via de A9. Inmiddels staat er een file tussen het kroopwit Holendrecht en het kroonpunt Amstel van 3 kilometer. En treinreizigers tussen Nijmegen en De Bos moeten nog altijd rekening houden met vertraging. Er rijden minder treinen en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ach, konden we maar allemaal met de tram. Nou, in Groningen niet. Maar nou? Nee. Nee, wat dat betreft kunnen we de verkeersinformatie nog iets uitbreiden. Voorlopig geen tram in Groningen. En dat stemt sommige mensen tot zo'n grote tevredenheid. Zoals Johan Boonstra. heeft. Hij verkoopt kaarten en prenten in de binnenstad van Groningen. Hij heeft een prachtige winkel daarvoor. En buiten heeft hij gekleurde vlaggetjes opgehangen. Gisteravond al om zes uur. Zes uur. Ja, tram no way. Ja, ja het was uh, heel duidelijk dat het uh, ging vallen. Dat was... Uh... Ja? De gemeente zou zich terugtrekken, ja. Zullen we eens eventjes naar binnen gaan? Want u hebt een pak papier meegenomen voor de verslaggever. Dat zijn de plannen die tot nu toe gemaakt zijn. Het blijkt dat bestemmingsplannen al zijn aangepast. Gasleidingen zijn al omgelegd. U hebt hier een pak papier. Daar staan alle tramhaltes al op ingetekend. En hier hebben we de output-specificatie van de tram. Waarom, waarom is het zo'n verschrikkelijk slecht idee? Een um, um, verschrikkelijk slecht idee is als hier ligt, dan haal je hem niet meer weg. En het is nu al slecht al die bussen door het centrum heen... in plaats van eromheen. Ja. ja. En, en, en, uh, want er is hier al heel uitgebreid, uitgebreid uh, ge gebouwd. Um, dat heeft te maken met het Damsterdiep. Dat is een soort parkeergarage met een kantoor. En de ondernemers hier in, de, in deze straat zeggen... we hebben al heel veel verlies daardoor. De stad was volstrekt onbereikbaar vanuit deze kant. En ja, je moet het hebben van loop. En als er geen loop is, kan een winkel niet bestaan. En dan ook nog die tram aanleggen, dat betekent dat de straat open moet? Uh, onder andere, dus dat betekent in feite dat uh, van de 50 winkels die er normaal zijn... er nu nog 15 echt over zijn... nou, die 15 zullen dan ook automatisch het loodje leggen. Dus deze straat is dan in feite geen winkelstraat meer. Het is alleen een transportroute voor, uh, voor de trein. Ja, jullie noemen het steeds een trein, hè? geen tram. Dat is omdat het, uh, de gemeente wou graag een tram... En uh, de tram was eigenlijk zijn trein, maar ja, dat verkoop je niet... als die door het centrum moet. Dus het werd, werd dus een regio -tram. Ja. Nou is er een projectbureau Regio-tram en die hebben berekend dat er dagelijks uh, vanaf 2020... zo'n 19.000 Friesen naar Groningen moeten komen... 8500 komen er uit Zuidwest-Friesland. Er zijn studenten, er zijn toeristen. Zo'n tram kan toch ook juist klanten brengen... terwijl u trouwens de fles champagne opent... Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk, maar nee. ik zal het proberen. Ja. <laughs> uh, de blauwe stad waren ook berekeningen voor. Ja. En meer stad waren ook berekeningen voor. Dat zijn nieuw, nieuwbouwprojecten van de gemeente en de provincie. Daar zou zo ongelooflijk veel uh, in gebeuren. Daar hadden ze cijfers voor. En, uh... Ja, er zijn meer van die prestigeprojecten die uiteindelijk juist. dan toch minder goed uitvallen. Uh, dus en dan zegt u dat, dat zou dit ook worden. Dit was het zo, de zoveelste flop. Want uh, wie zegt dat er over tien jaar nog mensen met de trein nu überhaupt gaan? Want uh, de nieuwe ontwikkelingen met uh, technologie... dat betekent dat je uh, elektrische auto's krijgt. Uh, misschien worden ze wel heel klein, stadsauto's. Ja. En mensen gaan er gewoon niet met het openbaar vervoer. De kurk gaat van de Chardonnay, zie ik. Zo blij bent u dat hij niet doorgaat. Net als veel andere ondernemers. Maar er bestaat ook nog een andere actieclub. En uh, die heet Tram Yes We Can. Ik ben benieuwd wie die uh, vertegenwoordigt. Ik heb, uh, ja, die komt straks maar Laten we eerst maar een <laughs> champagne nemen dan, hè? <laughs> ja. Do You Wanna Hold Me van Bow Wow? wow. Groep uit de jaren tachtig rond. De zangeres Annabella Llyn. Die herinner ik me nog. Politie Utrecht, uh, had ik u beloofd, maar die kunnen we even niet bereiken. En dus gaan we een deurtje verder in Utrecht naar het Nederlands Filmfestival. Dat is gisteravond geopend, 32e editie, en staat in het teken van de jeugdfilm. Het eerste Gouden Kalf is ook uitgereikt aan Willeke van Ammerooi. Ze kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten voor de Nederlandse film. Maar, zo hoorde verslaggever Martijn van der Zanden, tussen het feest gedruist door zijn er ook zorgen. Het Gouden Kalf glimt en klinkt als vanouds. En ook op de rode loper is het alsof er niets aan de hand is. Deze, meneer Toch gaat het niet echt lekker met de Nederlandse filmindustrie... zegt de directrice van het filmfestival. Ja, dat klopt. Volgend jaar krijgen we te maken met de eerste bezuinigingen. Zowel voor het festival, omdat we van het Rijk minder geld krijgen... maar gelukkig blijft Utrecht ons ontzettend steunen. Dus dat weten we pas sinds deze week, dus dat is heel fijn. En uh, wat je vanaf volgend jaar zal merken, is dat het aanbod terug gaat lopen omdat het filmfonds uh, een derde minder geld krijgt. Dus dat betekent dat er jaarlijks minder Nederlandse speelfilms worden gemaakt. En dat is vooral waar de pijn zit. Even elke keer omhoog, allebei, alsjeblieft, dankjewel. Maar ze gaan bij het festival niet bij de pakken neerzitten. De jeugd heeft de toekomst. En daarom veel familiefilms de komende dagen. Mijn vader is inspecteur Vijerberg, de beste inspecteur van het land. Sinds ik drie jaar ben, lijkt het me op om hem later op te volgen zo ook op de openingsavond gisteravond. No, no, het zigzagkind ging in première. We moeten een vertrekpunt hebben. Wat weet je nog van haar? Niks! Meestal weet je meer dan je denkt. She liked horse riding. Look, we know nothing, but we want to know everything. De producent van deze film heeft ook zorgen om de Nederlandse filmindustrie. Zo is een deel van Nono, het Zichtzagkind, kind, in België gefinancierd. Ja, ligt vrij dichtbij. Dat land ligt vrij dichtbij. Die hebben een vrij Goed werkend tech shelter systeem. Dus dat je korting krijgt op de belastingen? Het is een wezen, heel erg in het kort. Bedrijven mogen een deel van hun winst investeren in een audiovisuele productie. En daarmee krijgen ze een enorm belastingvoordeel. Dus ze maken het voor bedrijven heel aantrekkelijk om dat te doen. En zonder dat buitenlandse geld is het bijna niet meer mogelijk om zo'n Nederlands film eigenlijk te maken? niet. Nee, in Nederland ontbreekt op dit moment een fiscale maatregel. Dus het is, puur, het is eigenlijk puur fondsen zeg maar zachte gelden. En uh, dat maakt het voor films heel moeilijk om, om puur in Nederlands geld te vinden. Dat lukt eigenlijk niet. En dat betekent weer dat bedrijven die werken voor de filmindustrie het zwaar hebben. Bij Filmmoor kunnen zij erover meepraten. Er zijn bedrijven die hun deuren gesloten hebben. Uh, er zijn bedrijven die enorm in problemen zitten. Cineco bijvoorbeeld, die echt uh, van 60 man naar 15 man ingekrompen is. Uh, er zijn bedrijven die hun deuren dicht gedaan hebben. Er zijn ook één of twee collega bedrijven die met ons meegegaan zijn in België. Die zitten daar inmiddels ook. Dus ja, als ondernemer probeer je toch op een gegeven ogenblik, je gaat niet bij de pakken neerzitten. Hij is bang dat er zonder stimuleringsmaatregelen weinig van de Nederlandse filmindustrie overblijft. Het is een soort, ja, bacterie. Dat klinkt, dat klinkt wel goed eigenlijk. Het is een soort bacterie die langzaam overal hapjes wegvreedt En het wordt steeds erger. En als ze inderdaad uh, regisseurs bijvoorbeeld ook naar het buitenland gaan, dan trekken ze ook buitenlandse mensen aan. Dan, dan huren ze daar ook lokale cameramensen dat, dat, dat bijvoorbeeld in. Nou ja, Kijk, die Belgen zijn niet gek. Die roepen op een gegeven ogenblik je kan voor ons het geld krijgen. Maar dan moet je ook 90% van het geld uitgeven bij mensen of bedrijven die in België belasting betalen. Ja, dus dan moet je een Belgische groei inhuren. Nederlandse film in de verdrukking hoort u op het filmfestival in Utrecht. Na half negen hoort u meer over het ISS, Internationale Ruimtestation. Dat dreigt te botsen op een stukje Russisch ruimteschroot. Nou, stukje, behoorlijk stuk. Blijf luisteren. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. aanstaande maandag gaat de BTW omhoog. En daarom loeit nu... Electroworld het BTW-alarm. Op alle producten nu nog het oude BTW-tarief. En alleen deze zaterdag een borst 2000 watt stofzuiger. Voor de alarmprijs van 79 euro. Dat is 60 euro korting. Alleen deze zaterdag alleen bij Electroworld. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Inhibin kan u helpen. Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek.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 Aan zo'n buitenkant komt ook weer een einde. Kijk dus snel op Audi.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl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 Prachtig muziektheater voor kinderen en volwassenen. Met Anneke van Giersbergen. Kijk op debeerdiegeenbeerwas.nl Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl Radio 1. Het NOS Journaal. De minister voor Immigratie verdwijnt en onrust in Utrecht na de bekerwedstrijd tegen Ajax gisteravond. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorot Meegens. Minister voor Immigratie en Asielzaken gaat weer verdwijnen. VVD en PVDA schrappen die post in een nieuw kabinet. De minister voor Immigratie was bij de vorige formatie een wens van gedoogpartner PVV. VVD en PVDA vinden dat er nu een minister moet komen van Buitenlandse Handel of van Ontwikkelingssamenwerking. In Utrecht is het na de bekerwedstrijd tussen Utrecht en Ajax... onrustig geweest gisteravond. Supporters van FC Utrecht zorgden voor problemen, zegt de politie. Een aantal mensen heeft het nodig gevonden... om toch om met wat stenen te gooien richting de politie. In totaal hebben we negen mensen aangehouden. En over het algemeen zijn die mensen aangehouden... voor openlijke geweldpleging. Ook tijdens de wedstrijd was het al onrustig... door horen. en omdat een Utrecht-fan een cornervlag over, over het veld rende met zo'n vlag. De scheidsrechter legde de wedstrijd tijdelijk stil... Utrecht verloor overigens met 3-0 van Ajax. Het is de VN-veiligheidsraad weer niet gelukt om het eens te worden over Syrië. In New York bleven vooral de Verenigde Staten en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan. De VS wil president Assad veroordelen. Rusland beschuldigt ook de Syrische oppositie. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton noemt de Veiligheidsraad opnieuw verlamd. Yet de atrocities mount while de Security Council remains paralyzed. In de stad Groningen wordt vandaag verder gepraat over de politieke crisis. Gisteravond stapten drie wethouders op na ruzie over de aanleg van een dure tramlijn. Het zijn twee wethouders van de Partij van de Arbeid en eentje van GroenLinks. Burgemeester Reewinkel maakte hun vertrek bekend in de gemeenteraad. Zojuist hebben de wethouders De Vries, Dekker en Pastoor mij laten weten dat zij voornemend zijn om hun ontslag aan te bieden. Zij zijn bereid de lopende zaken af te handelen. Tot een nieuw college is gevormd. SP en D66 vinden de aanleg van de tramlijn in Groningen veel te duur. PvdA GroenLinks zijn voorstander van zo'n tram en zijn dus uit het college gestapt. In het spoeddebat dat tot 1 uur vannacht duurde... werd afgesproken dat het demissionaire college nu een begroting opstelt zonder de tramlijn. Het tekort aan studentenkamers wordt de komende jaren alleen maar groter. In een rapport van brancheorganisatie voor studentenhuisvesting staat dat er veel extra studenten bijkomen. Nou, daaruit blijkt dat van die 85.000 nieuwe studenten tussen nu en 2020, of extra studenten, uh, dat er 33.000 studenten op kamers gaan. En dat is uh, nou ja, extra bovenop wat we nu al huisvesten. De brancheorganisatie wil het tekort aan studentenkamers bespreken met het nieuwe kabinet.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 AWB verkeersinformatie aan de zuidkant van Amsterdam. Problemen voor het verkeer, want door een ongeluk is de A2... komende vanuit Utrecht naar Amsterdam bij het knooppunt Amstel... gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer naar Amsterdam-West kan beter omrijden via de A9. Dan andere problemen op de A6. Lelystad richting Muiden. Daar staat inmiddels 10 kilometer file tussen Almere-Buiten en Muidenberg. Dat heeft ook te maken met een aanrijding. Bij Muidenberg is de linker rijstrook dicht. Op de A29, bij op zo'n richting Rotterdam... staat voor het Vaanplein inmiddels 5 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Een verkeer dat plannen heeft om richting Antwerpen te rijden... kan beter omrijden via de A17 en de A4. heeft te maken met een ongeluk op de ringweg Antwerpen. slotte nog een bericht voor treinreizigers. Want tussen Nijmegen en Den Bosch dienen reizigers rekening te houden... met een vertraging die oploopt tot meer dan een uur.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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Af vanaf 30 euro per maand ex BTW. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal te volgen via internet. Op nos.nl leest u alles over de formatie. Eén ding dat naar voren is gekomen, naar buiten is gekomen... is dat de minister voor Immigratie en Asielzaken verdwijnt. Dat is een van de punten waarover VVD en PvdA het eens zouden zijn geworden... tijdens de formatieonderhandelingen. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Is dat nou een logische stap nu de PVV geen partner meer is van de VVD? Ja, die post is er. Immigratie en asiel is er natuurlijk twee jaar geleden gekomen... op verzoek van de PVV... Nou ja goed, en daarnaast zie je dat het thema immigratie en asiel ook een beetje uit het centrum van de politieke discussie is verdwenen. Wel, economische thema's krijgen nu voorrang. Dus wat dat betreft is het wel logisch dat die post gaat sneuvelen. Maar er is ook afgesproken, althans zou zijn afgesproken uh, het aantal kabinetsposten op twaalf te houden, twaalf ministers, dan zou er ruimte komen voor een nieuwe minister. Welke? Ja, precies. Naar ontwikkelingssamenwerking. Dat, dat wil de Partij van de Arbeid heel erg graag. Er was voorheen ook altijd wel een, een, een minister voor. Moeten ze natuurlijk wel ook nog even eruit komen... over die bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ja. Want dat stelt de VVD voor, voor 3 miljard euro. Nou, als dat eraf gaat, dan kan je je afvragen... Maar of je een minister nodig hebt. Met zo'n klein budget. Maar goed. En daarnaast wordt buitenlandse handel genoemd. Dat was voorheen altijd in het verleden in staatssecretaris. Uh, maar daar, daar zit wel een probleem. Want bij het vorige kabinet heeft het ministerie van Economische en het ministerie van Landbouw samengevoegd. En er zit nu nog maar één minister en één staatssecretaris. En voorheen hadden we dus dan twee ministers en twee staatssecretarissen. En, en Henk Bleker, nou, die doet nu landbouw, natuurbeheer en buitenlandse handel. Ja, en, en dat is wel gebleken, dat dat eigenlijk een combinatie is die niet mogelijk is. Want ja als je buitenlandse handel uh, doet, moet je heel veel in het buitenland zijn... Maar als je landbouw en natuurbeheer uh, doet, moet je heel veel ook in de Tweede Kamer zijn en dat bijt elkaar. Dus op zich is dat ook wel logisch dat daar uh, naar een oplossing wordt gezocht. Hmm. En buitenlandse handel ontwikkelingssamenwerking, zou dat niet in één portefeuille kunnen? Portefeuille? Nou, ja. daar zeg je zo. Het zou nieuw zijn. normaal, kijk, normaal is het zo dat natuurlijk ontwikkelingssamenwerking, dat valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. En, en buitenlandse handel onder het ministerie van Economische Zaken. Dus dan moet je wel weer ambtenaren gaan verschuiven. En ik vermoed dat ze dat niet willen. Nee. Maar laten we zeggen, we sturen een briefje aan de informateurs. Goed. Zeg maar ja, zet mijn naam er weer subtiel onder. Uh, Joost, dankjewel. Um, even kijken. Want dan die twaalf ministers, want dat blijven het dus. Uh, ministers uit het huidige kabinet klagen wel over een hoge werkdruk. Um, is de PvdA dus akkoord met twaalf ministers? Slecht? Ja, ja, wie weet komen er wel meer staatssecretarissen. Dat, dat weten we nog niet. Dat kan natuurlijk de werkdruk af ne, ne, laten nemen. Maar goed, de VVD hecht heel erg aan die twaalf ministers. Dat staat in hun verkiezingsprogramma. Maar je hebt het Mark Rutte natuurlijk nog als, als, als VVD-leider in de campagne vaak horen zeggen... dat hij dat ziet als een van de grootste verdiensten van zijn eerste kabinet. Slechts twaalf ministers. Want daarmee wil hij het goede voorbeeld geven voor een kleinere overheid. En dan moet je beginnen aan de top. En grappen ze dan bij de VVD. De ministers die je hoorde klagen, dat zijn vooral CDA-ministers. <laughs> Goed, Joos, maar ze praten dus al over ministersposten. Dat is al wel zeer gedetailleerd. Gaan ze inderdaad zo hard? Ja, ze gaan, ze gaan wel hard. Dat is wel de indruk die we hebben. Want er zijn al sommige mensen die durven zeggen... Nou, tussen zes en acht weken zijn we klaar op zijn vroegste eind oktober... anders begin november. Ja, en de toon is ook gewoon echt positief. Alles is erop gericht eruit te komen. Dat, dat horen we ook van Kamerleden die dan... Uh, verzocht worden een stuk uh, te schrijven voor een onderhandelaar. Met zo'n van, wat is ons standpunt en wat vindt de ander? Maar dan wordt er ook gevraagd van, op welk, geef maar aan welke punten we kunnen laten schieten... waar we concessies kunnen doen, of, of verzin al een goed compromis. Nou, dat, dat soort vragen werden in het verleden dan niet gesteld aan, aan, aan Kamerleden. Dus ja. je merkt wel dat, ja, het is, het is echt anders dan anders. En je hoorde het ook gisteren Diederik Samson zeggen toen hij naar buiten ging. Meestal is nu de zin, ja, in het belang van het proces of in het belang van de onderhandelingen... Wil ik niks zeggen, maar hij zei in het belang van de vooruitgang wil ik niks zeggen. Nou, goed, daar, daar straalt allemaal heel veel ambitie vanaf. Ja, en men is dus bereid, zo blijkt, Joost, dat wat in te leveren. Ja, dat is, hebben ze natuurlijk afgesproken dat ze dat ze dat ze gaan uitruilen. Dus dat houdt in dat je dat je. Uh, soms de, op één dossier de buit voor 100% binnenhaalt... maar dan gun je op een ander dossier de ander de buit voor 100%. Ja, dus dat, uh, dat, uh, als we daarin slagen... dan hoef je natuurlijk ook geen, geen compromis uit te werken. Maar goed, dat, dat uh, vergt wel moed. Want ja, dat houdt wel in dat je af en toe heel erg pijn gaat leiden. Overigens, dat zou ik nog bijna vergeten te zeggen... 1 oktober, dat is volgende week, dan gaat de btw omhoog. Uh, ja. Nou, ik heb wel uh, vernomen, wisten we eigenlijk natuurlijk al... dat die btw-verhoging gewoon doorgaat en dat de kans zeer klein is dat die verhoging later in het geheel uh, wordt uh, teruggedraaid. Ja, want uh, wat staat daar voor 4 miljard, geloof ik, hè? Ja, 4 miljard dat ja. moet je dan eerst vervinden met z'n tweeën. Precies. En de, de enige optie die er nog is, is dat, geloof ik, hoorde ik gisteren... Dat, is dat op termijn misschien het dan van 21 weer naar 20 gaat. Dat je zoiets zou kunnen. Maar hou er maar gewoon allemaal rekening mee... dat het gewoon op 21 procent blijft, het hoge btw tarief. Nou, horen wat er vandaag naar buiten komt in het kader van de vooruitgang. Joost Vullings, dank je wel. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Ja, het bekervoetbal dan maar ja. uh, dinsdag spectaculaire bekeravond. Ja. Vertelde je gisteren alles over. Hoe was dat gisteren? Ja, ook hier en daar natuurlijk wel in zijn totaliteit toch wel wat minder. De meeste uitslagen waren niet zo verrassend. Je zou nog kunnen zeggen uh, Willem II, eredivisie tegen Dordrecht. Jupiler League verloren, maar drie maanden geleden was dat nog een gewone competitiewedstrijd, zeg maar. Uh, uh, NEC Feyenoord was naar uitgekeken. Dat werd wel een echte bekerwedstrijd, echte bekerwedstrijd. Mooi wisselend spel verloren. Fijn wordt wel verdiend. Won uiteindelijk met een hele late treffer van Lex Immers. Maar dat was toch wel echt verdiend. Opvallend twee clubs uit Sneek in de volgende ronde. Dat, ja, de, de, de, ja, dat is toch ook wel heel bijzonder in deze fase. Maar alle spanning zat uiteindelijk bij een totaal onverwacht moment. RVVH Twente. Want de koploper met 18 uit 6 uit de Eredivisie kwam maar niet tot scoren. Het bleef heel lang 0-0. En uiteindelijk een hele, hele zure keepersfout van de keeper van RVVH. In de 91ste minuut bezorgde dat Twente kon ontsnappen, maar dat was een wedstrijd waar niemand eigenlijk naar gekeken had en die uiteindelijk misschien wel het spannendste van de hele avond was. Ja, want iedereen keek naar Utrecht Ajax. Uh, ja. Natuurlijk. En dat werd wat ander vuurwerk dan verwachten. Ja, dat was een totaal andere wedstrijd. De gisteren op Radio 1 ook de lasershow die was er wel degelijk, maar de show op het veld was er niet echt. Ajax was gewaarschuwd door al die nederlagen tegen Utrecht. Utrecht wilde misschien wel te graag en had zichzelf misschien ook wel iets te rijk gerekend. En voordat het goed en wel begonnen was, stond Ajax met 2-0 voor en ging die wedstrijd heel rustig uitspelen. En dan is het verschil ineens op zo'n avond heel groot. Althans, zo lijkt het dan. En ja, en inderdaad, het enige vuurwerk wat er helaas nog kwam... was dan de onderbreking eh, na de derde goal van Ajax... omdat er te veel op het veld kwam en weer eens te veel geroepen werd. Ja, um, daar nog even op doorgaan, Tom. Want uh, scheidsrechter legde het even stil, Bas Nijhuis. Ja. Had hij het wel weer moeten aanvangen? Want het was behoorlijk beledigend wat ja. daar werd gezongen. en niet, ja. niet door tien man. Nee, dat is altijd een soort van discussie. Uh, hij heeft ook overlegd en uh, ja, dan wordt het weer rustig. Er is een regel dat ze eerst afkoelen en kijken of die afkoelingsperiode helpt. Ook vooral om verdere escalatie op zo'n avond te voorkomen. Uh, hij heeft besloten dat dat voldoende heeft geholpen. Het was wel zo dat het daarna inderdaad wel uh, uh, vrij rustig geworden was. Maar dat is altijd een eeuwige discussie of je niet op een dag bij dit soort spreekkoren en dit soort gedrag gewoon moet zeggen, jongens, we houden er helemaal mee op... want in deze omstandigheden willen we niet meer. Ja. Hij heeft keurig volgens de regels gehandeld, maar dit blijft... Het ...heeft een eeuwig punt van discussie altijd weer. Ja, dan wel gebeld met de KVB. Ja. ja, dan bellen ze keurig en dan gaan ze overleggen... ...en dan uh, komt het bestuur van Utrecht vertellen... ...het is nu echt rustig, dat, dat doet altijd het thuisspelende bestuur natuurlijk. Maar goed, hij heeft doorgespeeld. Uh, daarna is niet veel meer gebeurd. Na afloop overigens nog weer wel, want er zijn ook nog weer arrestaties uh, verricht... ...naar aanleiding daarvan. Ja, hopen we de politie Utrecht later ja. vanochtend nog over te spreken. Uh, Tom dan, uh, gaan ze nog door hè, vanavond? Ja, we hebben nog drie wedstrijden. Uh, uh, maar ik denk dat we daar... Uh, ja, je weet het natuurlijk nooit, Achilles, PSV RVVA Twente verwachten we ook niks van. Achilles is een hele goede topclub in de, in de topklasse. Echt een, echt een hele goede amateurclub. Maar dat moet PSV toch echt kunnen klaren. En AZ moet thuis van Veendam kunnen winnen. En misschien dat de Zwaven dan, de oude club van de gemoeders, de boer, ook kan doordringen. Dat zou dat de avond nog mooi maken. Drie wedstrijdjes nog, maar ik verwacht vanavond niet meer zoveel vuurwerk. Wel de loting waar iedereen dan weer naar uitkijkt. Ja, ook weer leuk. In grabbelen. Ja. Tom van Tijk, dankjewel. Oké. Okay. Een oude Russische satelliet kan voor problemen zorgen. Grote problemen voor de bewoners van het ISS, het internationaal ruimtestation. Dat zo dadelijk. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB Arnoud Broekhuis. Marcel, ruim 70 kilometer viel in ons land. De meest opmerkelijke problemen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Er is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Amstel. Die weg is gedeeltelijk afgesloten... Het verkeer naar Amsterdam-West kan beter omrijden via de A9, de Gaasberdammerweg. Want inmiddels staat er een file achter tussen Knoop het Holendrecht en Knoop het Amstel van 4 kilometer. Beter nieuws voor het verkeer op de A6. Lelystad richting Muiden. Ook daar een ongeluk gebeurt. De weg was gedeeltelijk afgesloten, is nu weer vrij. Maar er staat nog wel een lange file tussen Almere-Buiten en Muidenberg van 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Marcel Ooster. Het internationale ruimtestation ISS dreigt in botsing te komen met de wrakstukken van die oude Russische satelliet. Russisch persbureau Interfax zegt dat te hebben gehoord van een anonieme bron. Philip Schonejans van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U werkt daarbij bemande ruimtevaart, die afdeling. En wat weet u over die mogelijke botsing? Ja, er is een, een stuk dat komt van een, een de Indiaanse raket waarop dat ding zat en uh, ergens uh, vanmiddag komt hij in de buurt van het ruimtestation. en dan gaat het ruimstation gaat een, een ontwijkingsmanoeuvre maken en dat, is, uh, ja, dat komt al vaker voor, ongeveer één à twee keer per jaar, Aha. Dat is begin januari. En, en hoe werkt dat, zo'n ontwijkingsmanoeuvre? Nou, er zit, uh, de, dat is eigenlijk niet zo'n groot pro probleem. Dat uh, dat, uh, dat remt altijd een heel klein beetje af. Want het is niet helemaal vacuüm in de ruimte. Het is het een heel klein beetje lucht zitten er nog. Het piepklein beetje. Maar daardoor komt het wel steeds dichter bij de aarde. Dus onder zoveel tijd moeten ze sowieso dat ding weer een flinke zet geven. En dan versnelt hij weer. En hij maakt dan maak je hetzelfde cirkel. Maar nog een stukje verder van de aarde. Ja, maar dat en dan gaat... doen ze toch periodiek. En dat gaan ze dus nu gewoon vandaag uh, doen. En anders hadden ze het iets later gedaan. Ja, en de, maar dat gaat met kleine stuurraketjes? Uh, soms wel, maar in dit geval wordt dat gedaan door een ESA-vrachtvliegtuig... wat aan, het einde, aan de achterkant van de, dat ruimtestoon gekoppeld zit. En uh, die kan dat. En uh, dat gaat hij dus uh, ergens uh, vanmiddag gaat hij dat doen, om een uur of twee. En daarna kan hij terugkeren naar de aarde. Aha, is dat de reden waarom die uh, eerder niet werd losgekoppeld? Uh, hij werd niet losgekoppeld, omdat er, er was een, een verkeerd... Er stond een getalletje verkeerd in het commando en uh, daardoor herkende die atv raket die dat niet. En als er zoiets misgaat en ze snappen niet goed waarom, dan gaan ze eigenlijk altijd eerst uitzoeken wat daar nou aan de hand is. Dus ze moesten sowieso uh, kijken of ze die terugkeer van uh, die ATV, of ze die konden uh, uitstellen... En dat was uitgesteld naar vandaag. Maar omdat uh, het zo handig was als hij ook meteen eventjes die extra zet kon geven aan het ruimtestation... Uh, wordt dit nu een paar dagen later. Ja. Ik zit al op de website te kijken van NASA, van het ISS. Ik zie dat de zon over 43 minuten helemaal achter de aarde vandaan is gekomen. En ik ja, zie nu al zonneopkomst. <laughs> het ziet er prachtig uit, maar ik zie ook de drie bemanningsleden... Williams, Hoshide en Malaschenko in slaap. Ze maken zich geen zorgen. Nee, doorgaan. Dit is, nog wat ik al zei, dit is vrij nominaal. En ze weten ook heel goed wanneer die brokstukken langskomen. komen. de heeft een database. De 20.000 van die brokstukken zitten daarin. Ze weten precies waar die dingen zitten. En als ze kunnen een dag van tevoren, iets meer dan een dag van tevoren... dan plannen ze al zo'n uitwijkingsmanoeuvre. En nogmaals, dat doen ze... Pas als de kans op een botsing eh, ongeveer een honderdste procent is, dus 1 op de 10.000, oh, dan, dus nou, da, dan moeten we uitwijken. En dan is het 0%. Hmm. Dus uh, ja, dit, dit, dit, de procedure is voorzien hierin. Ja, moeten ze wel, want uh, André Kuipers heeft dat ook meegemaakt, hè, en die moesten toen in ontsnappingscapsules. Uh, moeten zij dat nu ook? Nee, dat hoeft niet. Want dit, dit is de normale situatie, dat ze lang genoeg van tevoren weten dat zoiets eraan komt. In het geval van uh, André, dat was ergens in het voorjaar. Toen was er een, een stuk, met de, dat kwam uit een botsing van twee satellieten. dat had een heel grillige baan. maar daarvan wisten ze pas enkele uren van tevoren dat die in de buurt zou komen. Aha. En toen konden ze niet meer zo'n uitwerkingsmanoeuvre plannen. Toen zijn ze in die Soyuz gaan zitten. En dat is pas drie keer voorgekomen in de hele levensduur van dat ruimtestation. Dus dat, dat was uitzonderlijk, Maar in dit geval is het, uh, uh, ja, nominaal. Het. Krijgt het ISS er wel vaker mee te maken? Want er wordt natuurlijk steeds meer de ruimte ingeslingerd. Ja, we hebben wel grafiekjes zijn waar je aan je kunt zien dat dit probleem... Uh, uh, licht aan het toenemen is. Omdat het natuurlijk steeds drukker wordt in de ruimte. Ja. En uh, nou, wij nemen ineens bijvoorbeeld op maatregelen dat uh, alle, alle derde trappen van raketten, die laatste trap, dat die normaal, of hoe bleven die altijd ergens rondzweven in de ruimte? Maar dat die wat brandstof moeten overhouden om af te remmen en terug te keren in de dampkring. Dus uh, ja, er wordt beleid op gemaakt dat we uh, gewoon al dat vul uh, dat wat daar in de ruimte rondzweeft, dat we daar ook weer vanaf moeten. Hm. En uh, eigenlijk is dat iets waar we nu bij alle, alles moeten we plannen, bij alles wat we aan nieuwe plannen maken voor een ruimte. Stations of ruimte reizen, moeten we ook meenemen wat we ermee moeten doen als we er weer vanaf moeten. Soort, en dat is iets wat in het verleden nauwelijks gebeurd is. Een soort duurzaamheidsschema. Ja, absoluut. Ja. Dat speelt ook in de ruimtevaart. Ja, absoluut. En, ja, want je kunt ook niet blijven uitwijken, denk ik. Of, of wel? Kun je dat onbeperkt doen met zo'n zo groot, zo groot ding als het ISS? Ja, dit kan, dit kan. Want je maakt dan steeds weer de baan iets, het circuit ietsje groter. En dat is iets wat, wat toch moet. En uh, op een gegeven moment zak je een beetje naar beneden. En als er dan iets aankomt, dan is dan doorgaans een mooi moment om uh, een extra boost te geven. Ah, ja. En in dit geval is het maar een, een heel klein zetje. En dat is al voldoende. Maar dat kan niet meer. Want ook die, die ATV die moet ook nog voldoende brandstof uh, overhouden ja. om het terug te keren naar de aarde. Nou, goed. Het valt dus wel mee. Meneer Jans van ESA, hartelijk dank voor uw uitleg. Goed zo. Geen dank.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 Light in the broad daylight Broad daylight. In the broad day Breeze don't leave me alone daylight. Leave me alone in the broad daylight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 Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the Broad Daylight. in the Broad Day, in the Broad Day, in the Broad Day, in the Broad Day, in Broad, daylight. Gabriel Rios met broad daylight. Het NOS Radio Journal Media Overzicht met Mark Visser. Het winkelpubliek publiek gaat waarschijnlijk weinig merken van de btw-verhoging... die volgende week van kracht wordt. Veel winkeliers steren eerder in op hun winst... dan dat ze de prijzen omhoog gooien, meldt de Telegraaf. Vooral kledingwinkels en zelfzaken tasten in de eigen portemonnee... om de btw-verhoging te compenseren. Nederlanders verkopen hun goud liever in België dan in eigen land... schrijft het Financiële Dagblad. Reden is dat er in België minder regels zijn rond de verkoop van goud. In Nederland moet er van alles worden geregeld zoals een paspoortkopie adresgegevens en informatie over de herkomst van het goud. In Amsterdam-Osdorp hebben uitgeprocedeerde asielzoekers een tentenkamp opgezet. Volgens RTV Noord-Holland verbleven de asielzoekers eerder deze maand nog in een tent... in de achtertuin van de protestantse Diaconie in het centrum. Nu zitten ze in Osdorp, buurtbewoners klagen over overlast. FC Utrecht is trending topic op Twitter. Er gisteren ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen Ajax. Ook op de site van RTV Utrecht staan reacties. Iemand zegt, wat een zootje weer. 020 heeft verdiend gewonnen en een stelletje maloten verziekt in het voor een ander. Iemand anders schrijft, dit zijn dezelfde de klojo's die in hare rellen hebben geschopt. Het wordt tijd dat deze gasten van de aardbol worden getrapt. De bedenker van de nationale politie vreest dat het korps te bureaucratisch wordt... en daardoor minder slagvaardig kan optreden... Leraar criminologie Cyril Fijnhout zegt in de Telegraaf dat je met de gekozen opzet lokaal en regionaal minder kwaliteit regelt op terreinen als opsporing, noodhulp en ordehandhaving. Fijnhout heeft zijn kritiek opgeschreven in een boek dat hij vandaag aanbiedt aan minister Opstelten. Tienduizenden sociale huurwoningen in de regio Amsterdam worden de komende jaren zo duur dat ze in de vrije sector terechtkomen. Dat is het gevolg van de huurverhogingen die het kabinet een jaar geleden in gang zette. In Amsterdam schiet 20% van de sociale huurwoningen door de grens van 664 euro per maand voor dit type woningen, staat in de Volkskrant. Fietsers in de steden hebben het niet makkelijk. Er zijn te weinig en te smalle fietspaden. Op knelpunten ontstaan fietsfiles... En bij de aanleg van nieuwbouwwijken wordt er vaak helemaal geen rekening gehouden... met de wensen van de fietser, schrijft Trouw. Met name in Utrecht en Amsterdam ontstaan de problemen. Daar zijn veel kettingbotsingen van fietsers en fietsparkeerproblemen. En Metro schrijft vanochtend nog over een nieuwe trend. Een groen en duurzaam laatste afscheid. Grafstenen van recyclebaar materiaal, biologisch afbreekbare urnen... en ecologisch houten kisten allemaal in trek. En Metro nam een kijkje op de uitvaartbeurs in Gorkum. Eén van de standhouders daar vraagt zich af waarom je een boom zou omhakken om er een doodskist van te maken als die vervolgens in een oven wordt gestopt. En dus maakt zij kisten van gebruikt hout. Opmerkelijk kopje nog in de Telegraaf... bij een foto van André Rieu met viool staat boven. Rieu walst Mexico plat. Oh. Tegen <achtig> de drugskartel. <achtig> <achtig> ver gaat het nog niet. Mark Visser, eh, dankjewel. Na zeven uur hoort u meer over eh, de begroting van Spanje. Vanavond om zeven uur... van Houten zingt. You know Luister naar kunststof vanavond van 7 tot 8. You better tell me now to stop. Karijs van Houten. Did he kiss you? Radio 1. We have to talk. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay, fijn.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 Wilt u weten welke uitzendbureaus het ABU-keurmerk hebben? Check abu.nl. ABU, het keurmerk voor uitzendondernemingen. PKIT wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT-omgeving. Call en outsourcing, Data Plus, projecten, advies. PKIT is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op PKIT.nl. Your business is our priority.